8 uur Jan van der Putten met de 30% van de Nederlanders staat achter de monarchie. Dat blijkt uit de Koningsdag enquête. Dat is meer dan vorig jaar toen bleef de steun voor de monarchie steken op 65%. Over het algemeen is Koningsnacht rustig en droog verlopen. Koningsnacht werd vooral in Den Haag en Utrecht massaal gevierd met grote evenementen. In Den Haag waren 200.000 mensen op de been voor het festival de Life I Live. Door de hele stad traden bandjes op. Er waren alleen wat kleine opstootjes. Op de vrijmarkt in Utrecht bleef alles gemoedelijk. Het is goed verlopen, er waren geen incidenten, zegt de politie. In Amsterdam waren alleen kleinschalige evenementen toegestaan. Volgens de politie zijn daar meer aanhoudingen verricht dan normaal. Maar verder liep alles rust. Miljoenen mensen hebben gisteravond het gesprek met koning Willem-Alexander op tv gezien. Het programma werd uitgezonden op NPO 1 en RTL 4. In totaal keken bijna 4,3 miljoen mensen naar het gesprek dat presentator Wilfried de Jong had bij De Koning Thuis op Villa Eikenhorst. Mogelijk zijn drie volwassenen overleden als gevolg van het gebruik van het ADHD-medicijn Ritalin. Dat blijkt uit een rapport van het bijwerkingencentrum LAREP. Het gebruik van Ritalin door volwassenen is nog niet officieel goedgekeurd. De werkzame stof kan een verhoogd risico geven op depressie en hartklachten. Drie sterfgevallen hebben hier volgens LAREP mogelijk mee te maken, maar het verband is nog niet vastgesteld. Het college ter bescherm, beoordeling van geneesmiddelen is bezorgd over het toenemende gebruik van Ritalin door volwassenen. President Trump heeft de leiders van Canada en Mexico laten weten dat hij niet uit het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord stapt. Wel wil hij delen van het NAFTA-akkoord aanpassen. Canada en Mexico zouden bereid zijn om opnieuw te gaan onderhandelen. Mexico bevestigt dat. Tot slot nog het weer. Geregeld zon, eerst vooral in de kustprovincies een bui, later ook verder landinwaarts enkele buien. In het noordwesten raakt het later geheel bewolkt en valt er soms wat regen. In het zuidoosten blijft het later op de dag juist vrijwel droog. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het DFM, Dfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedemorgen, ik ben Thijs Dierkes. Sinds augustus vorig jaar woonzaam in, woonachtig in Zandvoort. Ik heb voornamelijk ervaring binnen de financiële dienstverlening. Bij banken werk ik. Op dit moment in Hillegom, dus net buiten deze regio. En ik ben altijd actief geweest in besturen naast mijn werk en naast mijn studie. Ondernemersclubs, MKB Nederland Junioren in Haarlem heb ik ingezeten in mijn EO-studie. Ik vind het gewoon leuk om ondernemers te helpen. Hoe, ik, uh, hoe bevalt het in Zandvoort? Ja, zeer goed. Zeer ja? goed. Ja, ik vind het echt leuk. Mooi, mooi komen, dat hoor ik graag. We, komen hier, uh, nou, we zijn hier heel erg tevreden. Genieten van de groene <coughs> omgeving. Vooral het strand. En uh, als je de drukte wil, nou, dan komen ten eerste de toeristen. Ja. En ten tweede, als het in de winter is, zit je zo in Amsterdam of Haarlem. Dus, nee, juist ja, in de winter, dan is het hier het gebeuren in Zandvoort. Ik vind het hartstikke leuk in de Z winter. Ik, heb, ik heb ze niet gemist, de toeristen. Maar ja, nee. sorry collega's. <laughs> of, of mensen die daarvan afhankelijk zijn. Nee, maar ik vind Zandvoort een heerlijk, uh, heerlijk dorp. Ja. En dat is goed toevier.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 Ja, goedemorgen, heel Muiselaar. Uh, ook een relatief nieuw, uh, nieuwe Zandvoorter. Uh, drie jaar geleden een, een woning hier gekocht. En uh, ja, fantastisch, uh, fantastisch om, uh, ja, om hier te wonen. Dat is goed. Ja. Allemaal nieuwe Zandvoorters. Dan kom ik bij de laatste. Jij? Ik ben Lisbeth van der Meijdenby. Ik ben zelf ondernemer in Zandvoort. Ben een oude zandvoort, om even zo te zeggen. Ik kwam al mijn hele leven in Zandvoort. Ik heb um, samen met mijn zwager Bart heb een uh, lunchroom, lunchbreak in de Halterstraat.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 Zandvoorters en, en relatief nieuwe zandvoorters. Ja, het is een, een heel jong gezelschap ja, is, hier als je uh, zo ja, kijkt. Ja, allemaal jongelui. Dank <laughs> ja, ja. Ja, je wel, Pieter. Ik ben ver weg. de oudste hier van de tafel. En uh, iemand die ook niet vandaag aanwezig kon zijn is Kenneth Nieuweboer. Ja. Uh, hij organiseert onder andere Zandvoort Loopt. En, uh,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 En uh, vanuit het kernteam heb ik me natuurlijk uh, bezig gehouden... ook samen met het kernteam, met het opzetten van het innovatiefonds. Je hebt ook een met vond... circuit te maken. Gehad, hè? Ja. ja. Sinds vorig jaar ja, ja, hebben we verkocht aan... Uh, maar mooie tijd. Aan, uh, ja, aan Bernard en uh, Menno. Ja, ja mooie ja, tijd. Dat ik was klopt. een hele mooie tijd. Ja, ja. ja klopt. En uh, Yvonne, wat, uh, uh, wat, wat doen de bestuursleden eigenlijk? Want hebben ze een bepaalde taak? Of ja. is het gewoon... Uh,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 En ik ben zelf, omdat ik ook ondernemer ben in evenementen. hoop ik ook zeg maar, mijn toegevoegde waarde te leveren. op uh, ja, het beoordelen van innovatie en creativiteit. Ja. van plannen. Ja. Nou ja, en uh, ik ben benoemd tot voorzitter. van het fonds. Ja, dat dacht, uh, ik van wel. Het ja. dat dacht nee. jij wel. Ja, je hebt geen zandwoord. Unaniem. Klopt, het kon ja. niet missen. Ja, Maar daarnaast. Uh,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 Dus uh, veel geld. En, uh, Die verdubbelt ja. het. Die verdubbelt alle... Ja. Dus 75. Ze... ja. Want ik las dat het 200 euro per ondernemer per jaar is. Afhankelijk van de locatie. Ja, juist. Oké, okay. en ja. ook 100 euro. Ik. Klopt. Ja. En, waar, en dat de is de ook lokaal. Ja, dus uh, er wordt rond de 75.000 door de ondernemers uh, opgebracht. En de gemeente ook 75, Maakt een 150.000. Dat is best veel. Op jaarbasis. Ja, klopt.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 ja, toch nog um, ook anderen de mogelijkheid willen geven om het nog innovatiever te maken... door uh, mooie ideeën in te kunnen brengen waarbij... Uh, kun je, kun je voorbeelden noemen van ideeën? Ja, dat ben ik ook niet... Uh, ja, zeker. Uh, nou ja, misschien wel het, het, het nog mooier of vervrijen, meer verfraaien van de krocht...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 maar dan over de, uh, terug te komen op de hoogte. Ja, dat is moeilijk om daar nu een uitspraak over te doen. Het is natuurlijk heel moeilijk als je één fantastisch project hebt, maar je fonds is in één keer helemaal leeg. Ja. Dan vrees ik dat we ons doel voorbij schieten. Ja. Uh, dus je wil meerdere projecten hebben? Graag. Ja. Ja, maar we hebben toch. Ik nog heb liever de hele rondlopen. In <laughs> ja, nee, maar toch? Uh, heel, heel Nederland, Nederland draaiorgels. <laughs> ja. Allemaal een Zandvoort. Dus uh, maar.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 He, dus zodra die procedure um, ja, gereed is, he, dan zullen we dat ook communiceren. En, en, en inderdaad, ik ben zelf ook ondernemer, dus het moet niet een heel boekwerk zijn wat je in moet gaan vullen. Uh, een paar A4'tjes he, waarop wij gewoon goed kunnen beoordelen. Van hé, hey, wat is dit voor aanvraag? Ja, het moet gewoon ook niet te veel tijd kosten. He, laten we pragmatisch uh, blijven. En uh, ja, ja, dat vinden wij volgende, zelf ook belangrijk. Dus mijn volgende vraag: er komt vanmiddag uh, iemand op het idee van ik wil dat gaan doen. Naar nee, wie moeten ze richten dan? Wat is secretariaat? Waar? Wie? Nou goed, ja, ik ben de secretaris. Ja, um, <laughs> uh, maar ja, he, dat dus weet wij, ik Wij maar. gaan een mailbox uh, openen. Wanneer? Uh, snel, binnen ja, die. die... Komende weken, zo. Ja, ja. Binnen twee weken is dat de rust bekend. Precies. Staat in de krant dan heb je een idee, moet je het naartoe sturen. Echte ondernemers weten ons wel te vinden. Die zijn ondernemend genoeg om even op internet onze naam achter te halen. En, ja. en we willen ook inderdaad... Okay. Precies, maar? en ook ja, de beoordeling ja, moet ja. snel plaatsvinden. Hè. Dus met meerdere ja, momenten van? per jaar. Wat is snel? En niet van, snel? van, we hebben uw mail ontvangen, u hoort over vier maanden van ons. Dat is zeker niet te bedoelen. Nee, dat dus <laughs> dus is heel dus veel het ja, Precies, dan. Ja. precies. Ja. Ja, dus precies. Hè, we zijn ook een, een, een, een, ja, een daadkrachtig bestuur... Hè, die ook snel willen beoordelen en handelen. Nou praten we steeds meer over de zomer... maar in de winter is het natuurlijk ook nodig. Ja, ja zeker. zeker. Ja. Ja. Nee hoor, maar het, het, loopt, het, het, het is niet een fonds wat alleen in de zomer uh, opereert. Wij, wij, wij zijn jaar rond en hopelijk komen de plannen ook jaar rond binnen. Ja. En jullie doel is toch ook vooral in de winter... om mensen van uit de regio naar Zandvoort te halen? Dat is voor, voor mij persoonlijk hebben. wel een doel. Ja, ja. zeker, ja. Mogen jullie zelf ook ideeën aandragen? Ja. Daar, daar hebben wij het afgelopen woensdag ja. inderdaad ook ja. over gehad. Um, we, we hebben vooralsnog besloten om uh, dat niet te doen. Om nee. het uh, ethisch uiteraard uh, verantwoord te houden. Ja. Nu gaat uh, eind mee gaan die aanslag, as, aanslagbiljetten die gaan de deur uit. Um, dan stroomt het geld binnen. En vervolgens schijnt schijnen de gemeente en je, nou verdubbel het maar. En volgens mij gaat het automatisch, maar dan moet ik in het proces meenemen uit mijn hoofd. De penningmeester. De penningmeester. Maar in zoverre uh, de gemeente die int uh, de belasting. Ja. Dus de gemeente krijgt alle middelen binnen. En, uh, maar we zijn, we zijn langzame betalers hoor. Dus dat kan wel een paar <laughs> maanden duren dat, voordat het binnenkomt. Ja, maar dan valt er natuurlijk altijd met een, met een voorschot uh, te werken. Dus uh, ga er maar vanuit dat dat helemaal goed komt. Uh, de middelen die zijn binnenkort beschikbaar. En, en de belasting reikt op 75.000 euro dat er binnenkomt aan ja. belastingen. Ja, correct.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 Dat zit er niet in? Nee. Nou, dan nee. willen we ook wel actief de ondernemers gaan stimuleren. En misschien een extra bezoekje een keer aansluiten bij een vergadering van een ondernemer. En die kunnen ook bij de radio aanschuiven, ook altijd. Precies, dat zullen we. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Dat zullen we dan zeker ook nog een keer actief ter harte nemen. Maar nogmaals, de oproep om vooral gewoon in te sturen. Maar goed, dus ook als er weinig respons komt, dan willen we ook actief deze gaan halen bij, uh, bij ondernemend Maar misschien, er zijn er misschien ook dat er hele kleine... misschien een heel klein iets uh, gevraagd wordt. Dat, dat, dat ja. kan ook natuurlijk. Dat, dat mag ook. Ja. ja, ook dat mag. Ja. Nogmaals, uh, uh, alles staat open. Uh, hè, de, de, en dat kan iets zijn van 1500 euro... en het kan iets zijn van 50.000 euro... Uh, voor alle uh, leeftijdscategorieën. Kinderen ook natuurlijk. Kinderen, ja, zeker. Ja. Nogmaals, uh, Lisbeth, uh, een van haar doelstellingen is dan uh, zeker ook...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 Dank voor jullie komst en ja, succes. Ja, dank jullie wel en heel Bedankt. veel succes. Ja, we gaan luisteren, maar dat zou alvast naar voren met de labo. Nou, dank je wel hoor. Ja, want we hebben geen...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 Wat vandaag. Wij zijn lekker bezig vandaag. Ja, sinds uh, uh, 9 uur ik zijn zag we hem druk uit, bezig. zijn al druk bezig. naar buiten gaan. Naar buiten staan, vlaggen ja. erin. Ja. Wat gaat er vanmiddag gebeuren? Wij hebben vandaag. Uh, uh, wordt het boothuis heropend? Zeg Aha. maar na de verbouwing. Een officieel tientje. Waar alle Zandvoortse donateurs ook voor zijn uitgenodigd. Nou, dan praat je over enige honderden. En ruim Heel 300. Kijk, dat bedoel ik. Dat is veel. En komen die allemaal?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 Heel nat. Uh, wij geven in ieder geval niet de garantie dat je uh, rood Maar Hij doet het nee. expres hoor. Hij doet het maar, expres. Ja, scherpe bochtjes maken en dergelijke. Um, uh, beste vriend, um, hoe laat begint dat, die open dag? De Renningbodag dus, begint om 10 6 mei. uur. Ja. 6, mei. 6 mei, 10 uur. En uh, duurt tot en met uh, 4 uur s middags.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 De zee blijft ons voorspelbaar. Dankjewel, uh, vriend, dat Dank je hier wel, wilde ja, zijn. Dag, dag. Ja. En veel succes vandaag. Fijne dag. En 6 mei. Dankjewel. dankjewel. Ja. Dank. Dan, uh, gaan wij weer luisteren naar een lekker muziekje, neem ik aan. Ja. Ja? Is dat het format van het programma? Ja, ik, ja toch? Ik, ik denk <laughs> dat het nieuws erin komt over ja, een minuut. Ja, maar dan kunnen we nog heel eventjes luisteren... naar Wasted Words van ja, de Monitor. Nou, dankjewel. Komt ie. There's niggers fight for freedom. The slogans they cry aren't wrong, but these are wasted words. Out.